Het weer in het midden en zuiden buien met kans op onweer. In het noorden droog met de af en toe zon. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het... ...de Sombakker van de ANWB. Er staat nog een korte file bij de werkzaamheden op de A2... ...vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg, 2 kilometer. Tot zover de verkeers. In Terke Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... ...op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker!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 So fast. heeft wel het weg van Madonna, vind je of niet? Hij is plaat een beetje van Madonna. Met... Madonna, een beetje gejat maar. Een beetje gejat. Lekkere muziek uit de jaren 90, zo het begin van het uh, derde laatste uur van Salvoet op zaterdag. Je hoorde de temperer op de Salvoetse Radio met Into this Record, your life will be better. Zee. En de regio. En in derde hebben we uiteraard weer heel veel onderwerpen. waaronder de vaste albert -Jan. Ja, uiteraard rond de klok van kwart over vier gaan we contact zoeken met meneer de visser in Saint-Tropez. onder het motto van gaat het weer een beetje, meneer de visser. Ja, ook een beetje een vast onderwerp geworden. Hè? Hoe lang blijft hij daar nog zitten? <laughs> Volgende week komt hij misschien. Oh, oh, okay. Maar het is vandaag natuurlijk 14 juli. Weet je wat er toen gebeurde? Dat is een nationale feestdag in Frankrijk. Ja, de Bastille heeft het mee te maken. De storming van de Bastille. Ik ben helemaal stil wat <laughs> goed van je. Dus dat is vanavond groot. Bootfeest in Saint-Tropez. Trouwens in heel Frankrijk. En die jongens van de Tour de France moeten vandaag gewoon weer een kleine, dikke 200 kilometer fietsen. Maar goed, daar gaan we een kwart over vier mee schakelen en kijken wat er uh, allemaal op stapel staat in Saint-Tropez vanavond. Uh, tussen half vijf en kwart vijf gaan we schakelen met uh, Joop van Ness voor een uh, live verslag van de honkbalwedstrijd USA tegen Japan. Tenminste, ik hoop dat die dan begonnen is. Uh, wat gaan we nog meer doen? Uiteraard rond de klok van half vijf uh, het dier van de week. En die luistert naar de naam Pruts. Pruts, ja. Ik heb het <laughs> ook niet verzonnen. Nee. En uh, lieve van een gedicht van de week, die kunnen hun hart weer ophalen rond de klok van kwart voor vijf, want dan gaat het namelijk over een vakantieliefde. Een Daar zijn vakantieliefde? Uit. Okay. Ja, het is een kort, maar heel krachtig vakantieliefde gedicht. Nou, voor de rest, uh, we gaan maken er een lekker swingende, salsa-achtige laatste uurtje van. En uh, daarna staat tussendoor natuurlijk de vaste items, zoals ik al net noemde. Ja, want we gaan uh, salsa face vieren natuurlijk vanavond hier in het centrum, maar ook op de radio. Ja, want de jongens van vijf uur, die gaan uh, niet door, die normaal gesproken de uh, entertainment voor jou duurt tot 7 uur, maar ze gaan door tot 9 uur vandaag. Tot 9 uur met heel veel lekkere salsa-muziek. Salsa en, muziek. en de reporter ter plekke, natuurlijk, hè? Roy Verburing, die heeft die vervelende baan. Oh, oh Tussen al die leuke meiden, een beetje oh. salsa dansen, hè? Roy. Ja, ik heb je wel door hoor. Hey, <laughs> Dag en salsa dansen met de Buena Vista Salsa Club. Aquí puedo meter Op de zaterdagmiddag bij CFV met de muziek van Tom Novio, de Your Buddy. En daarmee is het kwart over vier geweest. Een beetje vaste is inmiddels geworden. Contact met meneer De Visser, jazeker. Het is er weer tijd voor. Gaat het weer een beetje, meneer De Visser? Uh, goedemiddag, uh, jongen, daar. Ja. Goedemiddag, meneer De Visser. <laughs> welkom, welkom, welkom. Ja, ja. Gaat het uh, daar in het uh, zuiden van Frankrijk aan een heerlijke blauwe lucht en blauwe zee? Nou, ik, ik, ik mag niet klagen. Ik heb, ik, je hebt waarschijnlijk vernomen dat, uh, dat uh, Els en ik morgen naar huis gaan. Want de familie uh, heeft ook aandacht nodig. Maar het is hier dus de hele dag uh, 30 graden. Strak blauw, uh, prachtig. Maar aujourd'hui cellen uh, 14 juillet. Wat betekent ja, dat? Ja, ja. dat is de, de, nou ja, de bestoring van de Bastille. Had ah, erop het en toch dat, goed? Uh, Louis XVI, die uh, toen, uh, ja, die zat in die Bastille, denk ik. Uh, die is afgezet, ja. En uh, wat gaat er, uh, dat is natuurlijk overal feest door heel Frankrijk heen. En uh, wat gaat de familie Visser vanavond doen? Uh, wij Boven bij onze, onze vriend uh, Stefan, uh, hartstikke leuk restaurantje, uh, gaan we een hapje eten. En vanavond is het nu uh, uh, even kijken: gamba's en Creole rijst en salade en een buffet. Maar het wordt heel gezellig. Dat is... uh, uh, uiteraard kan ik niet veel drinken, want morgen is de terugreis uh, toch wel uh, aanzienlijk. Hè? Dat, ja, dat begrijp je wel. Een snel moment: is de boot al uit het water? De boot is uit het water. Uh, het was enigszins uh, wat, wat, wat gedoe. Want zoals in Frankrijk, uh, ja, de mentaliteit is iets anders dan in Nederland. Uh, was iedereen te laat, behalve ik. Ik was natuurlijk op tijd. Maar, uh, uh, de, de, de kraan die deed het niet. En, uh, de monteur die kwam niet op tijd. uiteindelijk uh, heeft uren geduurd en uiteindelijk is hij uh, uit het water getakeld... Uh, op de grote trailer gezet en heb ik hem zelf naar, de, naar de, de, de werf gereden en daar is hij dus neergezet. Ik heb trouwens gisteren, uh, was ik in Saint-Tropez, het was een huis hartstikke druk. Dus het begint nu echt wel Een leuk gesprek gehad met de, de bedenker, de uitvinder van Ice Tropez. En dat is een, een, een, een klein flesje. Het wordt in Nederland waarschijnlijk ook een, echt een, een topper. Rosé uh, met... Ja, zoals ze met spa zeg maar. Uh, Oké. Okay. In, in een klein flesje. Dus uh, als, uh, ja, Hier is het aanzienlijk populair en het komt nu ook naar Nederland. Ook neem je, neem je een kartje mee dan naar huis? Uh, <laughs> nee, <laughs> het, wordt, het is nu geïntroduceerd bij de grote bedrijven. Al de gaat het verkopen en. Uh, en uh, uiteraard ook gewoon Oké, okay, leuk. Uh, ja, ja, dat is. Uh, dat is uh, bijzonder leuk. Nou, dus we hebben net de piscine geïntroduceerd in, in Zandvoort en dan kom jij alweer met een nieuw drankje aanzetten. Ja, de IJstropee, ja, maar dat is natuurlijk dat is wel heel apart. Dat is wel grappig. Dus dat, en, uh, de, of je er van oud of niet, uh, uh, sommige dingen zijn speciaal. En, uh, uh, nou, wat betreft uh, het boternieuws. Ja. Uh, eigenlijk, sorry, dat sloort misschien een beetje de radio, maar.. Um, Eigenlijk weinig uh, bijzonders. Uh, de boten worden steeds groter en steeds mooier. En, uh, en zoals ik al zei, het wordt steeds drukker. De baai ligt vol. De, de is vol. Uh, de uh, de rokjes worden steeds korter. <laughs> en duurder. En, <laughs> en. Nee, nee, Het is, het is, echt, het is een compleet gek huis. Het is ontzettend leuk om dit even mee te maken weer. En vanavond door het vuurwerk. En uh, ja, morgen vroeg gaan we rijden. Hoe laat gaat u morgen de, de terugreis aanvaarden? Um, nou, het is, je moet een beetje calculeren uh, dat je dus rond met een grote steen rond de rustheid aankomt. Dan is je hier iedereen te eten dan kan je zo doorrijden. Dus <laughs> 8 uur achter, achter weg en dan zijn we uh, rond 12 uur bij Lyon en dan ga ik vooruit het mensen aan het eten zijn. Nee, dat doe je goed. Dan kan je weer, dan ga je dan weer dwars door Lyon of ga je er nou omheen? En uh, Vandaag hebben ze, uh, heb je misschien op het nieuws gezien, uh, noemen ze dat een, een, een, een zaterdag uh, samedi Hoersje. Dus dat is een rode zaterdag, een rode vlak. Ja. Dus iedereen gaat rijden en uh, vooral de prijzen uh, die, die nu vakantie uh, krijgen, die gaan massaal naar het zuiden. En uh, dat zie je dus echt, ook al nu dat het veel en veel drukker wordt. En dan moet je hier eigenlijk niet zijn, want nee. dan wordt het veel te druk. En te heet. En je kan nergens meer heen. De wegen zijn uh, vol, continu vielen. Nee, het wordt een beetje druk hè, aan, aan het hoofdje dan, meneer De Visser. Ja, ja, ja, ja, u begrijpt het. hè. Ja, En ook voor mevrouw De Visser, uiteraard. Dus morgen weer naar, naar Nederland. Uh, ja, namen... we, rijden, we rijden er één keer door en ik hoop daar om een uur of tien s'avonds. Uh, nou ja, negen uur, tien uur ongeveer te zijn. We zullen daar zo'n zo vlag neerhangen als we de Tour de France arriveren. Ja. <laughs> maar goed, namens CFM rijdt u morgen voorzichtig... Dank je, vriendelijk. En wij wensen u een behouden terugkomst uh, in, uh, in uh, een Nederland. Een u... vraagje. Regelt het bij jullie of niet? Nou, nu, nu belt, niet meer. Nou, <laughs> maar we hebben genoeg gehad. Nee, helemaal niet. Sorry je schijnt gewoon hier, Frank. Ja, ja. echt nee, waar. Ik heb gehoord dat het in de halve straat is dat je, dat je ZANO erheen komt. Het is, of... het is zo beetje... Ja, dus oh, ja. ik zou je bootje maar meenemen, uh, Frank. Ja, het ja, Want die afvoeren in Zandvoort, die doen het nog steeds niet. Nee, is het zo, hè? Ja, het, is, uh, het was morgen één groot waterballet. Alle mensen, ja. Ja. Nou. ja, dat is heel triest. Maar ik heb medelijden met jullie. Uh... Nou. Uh, Normaal gesproken had ik hier nog wat langer gebleven, maar familiedingen uh, dingen, ja. dat moet ook gebeuren. Dank u wel voor het belletje. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik ga een parasol hier inklappen en die ga ik indamen voor een paraplu, denk ik maar. Doe maar. M meneer de Visser, nog even één vraag. Heeft u iemand uh, die op uw huis past uh, hier in Salvoort? Want misschien staat hij ook wel helemaal onder water, dat weet u ja, maar. Ja, natuurlijk. wonen hoog, dus dat valt wel mee. Oké, okay, nee, dan heb je er weinig last van. Ja. <laughs> Dankjewel voor de belangstelling. Ja. Oké, okay, nou, welkom to Saint-Tropez. Dat is de plaat die we voor je gaan draaien, meneer De Visser. Hartstikke mooi. Oké, okay, en tot, tot weer ziens in Zandvoort. Oké, okay, bye. Tot ziens, Welkom to They nou, laten my money can't buy bij hè? want dat klinkt niet helemaal lekker maar goed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 van je als besluit en laat achter en stiekem tussenuit een naar een nieuw begin well, on my YouTube. I'll be your engine driver in a bunny suit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 This little girl insane Nou, jij bent een wow. beetje een mannetje van de oude muziek, uh, yeah. Albert-Jan. Ja, dat is helemaal te Even, gek. even vragen aan je, he. was het nou van de zombies of van de trucks? Je hebt gelijk, de zombies. De zombies. Ja, he? Ja, klopt. Ja. Op de lijst staat de trucks, maar het zijn de zombies. De zombies. Goed, uh, hoe laat leven we? Uh, half vijf, zullen we Dan, doen? Hoogste tijd. Dier van oh. de week, met die geweldig mooie naam. Ja. Pruts. dan uh, Moet je goed luisteren, want het is, nee, het is een leuke kat is dit. Want uh, Pruts is jong, vriendelijk en heel erg lief. Ze is gek op aandacht en komt graag met je spelen en knuffelen. Pruts heeft naast al haar fantastische eigenschappen ook twee eigenaardigheden. Die haar tot een bijzondere poes maken. Allereerst heeft Pruts een verschijnsel in haar hersenen. Dat ervoor zorgt dat als ze zich een beetje druk maakt, in rondjes gaat lopen. <lacht> nou, op zich toch leuk. Uh, als ze rustig is, is er niets aan de hand en loopt ze normaal. Uh, om deze reden wordt Pruts alleen geplaatst in een rustige en stressvrije omgeving, zonder kleine kinderen en zonder honden en soortgenoten. Ten tweede, Pruts is doof. Om deze reden kan ze niet alleen op stap naar buiten, maar omdat ze wel erg graag naar buiten wil, zoekt ze een thuis met een afgesloten tuin of een dakterras, zodat ze op een veilige manier van de buitenlucht en het zonnetje kan genieten. Kunt u lieve Pruts een fijn thuis geven? Kom dan snel eens langs om kennis te maken met haar. Want ze wil ongelooflijk graag uit het dierenthuis weg. Hoewel ze goed verzorgd wordt, maar ze wil graag een eigen thuis. Dierenthuis, om Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is te bereiken onder 571-3888. 571-3888. Wie geeft Pruts een fijn thuis? Wat zeg je? Ik hoor je niet. Nee, je hebt natuurlijk niet... Ook... Oh, oké, okay, je hebt hem door. Ja, oké. Okay. But she's nearly thirteen now and she's out every night i see that look in her face she's got that look ...van Willi-Allen op de Salfordse Radio. Dat was 22. Jazeker, we schakelen over naar uh, Joffres... ...voor het Hongbal, de Haarlemse Hongbalweg. Joop, hoe is het daar? Ja, het is inderdaad exact om half vijf begonnen... ...zoals we al uh, beloofd hadden. Uh, toch heeft hij de hele tribune getekend. En juist is de eerste... Heel, voor de eerste inning afgelopen. Uh, Japan ging de eerste drie man alle drie, uit. Uh, waarvan eentje, de allereerste... ...was een schitterend mooie actie van... ...de eerste Hongman, die gooide... De pitcher aan en die kon nog om net naar Japan, die heel snel was uh, aantikken, want op het hong had dit niet gered in ieder geval. Nou, het is dus een uh, 0-0, de Japan gaat nu uh, gooien. Dat betekent dat uh, Amerika gaat aanvallen en dat duurt hij altijd even voordat die pitcher is ingegaan. Die mag tien keer gooien op de catch en dan gaat de eerste man van Amerika komen. Dus nog steeds 0-0 en het zal wel even duur voor de wedstrijd is afgelopen. Oké, okay, Joop, bedankt voor de update. En uh, we gaan. Uh, morgenmiddag word je ook weer gebeld door de collega's van uh, Zondag in Kennermeland. Ja, dus uh, we, houden, we, we houden de luisteraars op de hoogte van de ontwikkeling van de Haarlemse Honkbalweek. Tot zover, ja, bedankt Joop. En dan uh, volgende, volgende week uh, woensdag, hè? Moeten we luisteren, Ja, moeten we nog even, over, even kijken of, uh, hoe, we dat, uh, hoe we dat gaan doen. Maar goed, Ja, dank... dat regel wel Oké, okay. komt allemaal goed. Jojo, ja. dankjewel, Joop, van vanuit, vanuit Haarlem. En dan is hier de kick, hè? Het plaatje van Albert-Jan. En die heet Simone.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 Ik zou vertonen Simone, oh alsjeblieft Ik ben verliefd Simone, geef me nou een kans Simone, Simone Je ziet me nou, dit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 The ladies En met de single van de Lighthouse Family en hij werd het kwart voor vijf en dat betekent tijd voor het gedicht van de week hier is Albert-Jan Vos ik kreeg vandaag een brief dat maakte mij zo blij maar het was zo'n korte brief je houdt niet meer van mij je stuurde ook de foto met de accordeon. Ik lachte op die foto. Ik weet niet meer waarom. Ik hou nog steeds van je. Ik wil graag bij je blijven. Maar het was zo'n korte brief. Ik durf het je niet te schrijven. Het was zo'n korte brief. Ik telde woorden. Tien. Ik verbrandde je adres. Ik ga je nooit meer zien. Vandaag kreeg ik die brief... Mijn zomer is voorbij. Het was geen leuke brief. Jij houdt niet meer van mij. Ja, heb je ze niet vrolijke? Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Je nee. vindt niet leuk. Gaan we die Engelsen moeten doen? Ja, zeker wel. Ja. Die was ook wat langer, of niet? Oh. <laughs> was ook... ja, ja, dit was kort genoeg. Ja, dat dacht ik ook. Vakantieliefdes, hè? Dat was hem. Het gedicht van Kom. de week. Heb jij ook een gedicht van de week voor ons? Stuur hem naar redactie.cfmsandvoort.nl Redactie.cfmsandvoort.nl En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs als gedicht van de week bij CFM. Ik wist niet dat ik jou kon mixen. <laughs> dat, daar, daar heb je volkomen gelijk ja, in. Ik kan niet mixen. Je, je hebt goed je mis gedaan. <laughs> blijven oefenen, oh, blijven God, oefenen. Wat vonden jullie ervan? Uh, ik, vond uh, ik vond het geweldig. Het ik vond het echt, echt geweldig. Hebben ja. we een dan. applausje? Ja. Hoor. Ja. Blijven oefenen. heb ik <laughs> heel <Helemaal> erg <van> geleerd. <laughs> zo. zo meteen een voor jou. Ja. Zo weer een uh, uitzending nee, speciale Ja we gaan door tot 9 uur Speciaal uh, natuurlijk voor het Salsa festival We hebben een druk programma Ik heb het zelfs even opgeschreven Anders uh, vergeet ik het Nou natuurlijk vaste items Henry met het show nieuws Ik heb zijn nieuwe single Heb ik uh, net hier binnen gekregen Dus uh, Jij die blijkt. gaan we zeker <laughs> <laughs> uh, Plaat van een uh, cfm collega ...en uh, vandaag bellen we Jolanda verstegen. Hey kijk, hey, onze vriendin. Heel leuk liedje heeft ze, dus daar dus heb ik wel heel erg zin in. We gaan uh, bellen met uh, Gabi Escalera, hij heeft ook een nieuwe single uit. We hebben hem drie weken geleden gebeld en we uh, nog even kort uh, even over zijn nieuwe single hebben. Uh, Rudy's Nederlands Hoekje, we gaan bellen met uh, Martijn ten Kampen, heeft ook een nieuwe single uit. Uh, we gaan bellen met André van Salsa Motion... En uh, Aldo gaat ons vertellen wat nou precies salsa is, hoe moet je nou salsa dansen en uh, wat voor muziek hoort naar nou bij salsa. En ik hoop dat hij het een beetje goed kan uitleggen, zodat het ook duidelijk is voor de luisteraars. Um, Aldo, ook hier in de studio, schuift aan en uh, Roy doet voor ons verslag in het dorp. En dan nog één dingetje, want vandaag is het uh, 14 juli, nationale feestdag in Die... Frankrijk. Dus wij gaan uh, straks even een... Een uh, paar Franse bellen. Dus ga ik met mijn beste Frans ga ik een beetje proberen. Oh, ik ben benieuwd. Ik wow. ben benieuwd. <laughs> Ze feliciteren. We zetten hem wel even aan tijdens de barbecue. <laughs> Oké, <Okay>, heel goed. <laughs> goed, en voor de rest vier uur lang, hè? Ja, tot negen uur. Hartstikke leuk. En daarna natuurlijk, storten jullie al in het Heel goed, we gaan lekker door, Pir. Oké, okay, nou. dan, dan Mensen komen kunnen elkaar... inbellen naar de studio? Ja, geen enkel probleem. 5730393. Of wil je Aldo aan de telefoon? 5731969. speciale Aldo hotline is dat. En even snel naar morgen. Morgen van 2 tot 5. weer Met zondag in Kennemerland Ja. En, en dan geven wij 5 keer twee kaarten weg voor Two Generations. Zo heet. Ja. Nou, super. Yes. Dus uh, heb je ook een beetje getwitterd, gesociaald. Ja, tuurlijk. De dat is, uh, in deze moderne tijd moet dat wel hè. Kijk, die jongens die gaan echt met hun tijd mee hè. Ongelooflijk. Ja. Geweldig. Ja. Veel plezier nou. zo meteen met Dankjewel. Entertainment for You. En wij zijn er volgende week weer. Bedankt voor het. Luisteren en een hele fijne zaterdagavond en blijf droog. Hè? Dus Start niks aan oopt. Things hand. in life of bed. bed they can really make you maid over things just make you swear and curse When you're chewing on last gristle daar grumble give a whistle, and this will help things turn out for the best. I